5 uur, het NOS-journaal, Mark Visser. Goedemiddag, leider waarnemersmissie Syrië kritisch over opstandelingen. Tsjechische politie pakt Breivik-imitator op en eerste tropische dag van het jaar... Het weer, ja, helder en warm, het koelt maar langzaam af. Op de meeste plaatsen ligt de temperatuur rond middernacht nog boven de 20 graden. Morgen opnieuw een tropische dag, temperaturen dan tussen de 30 graden aan zee en 34 in het binnenland. In de loop van morgenavond is er een kleine kans op een bui. De strijdende partijen in Syrië kiezen de weg van het geweld en niet die van de diplomatie. Dat zegt het hoofd van de VN-waarnemersmissie in Syrië. Morgen houdt die missie op te bestaan. Correspondent Sanne van Hoorn is in Damascus. Sander, jij sprak het hoofd van de missie vandaag. Wat is zijn voornaamste kritiek? Dat. De, beide partijen denken dat ze het met gevechten kunnen redden. Dus dat ze hun politieke doelen kunnen bereiken via uh, gevechten. En hij zegt, ja, we weten uit ervaring uh, andere missies dat dat gewoon niet werkt. Dat de enige oplossing voor een politiek probleem een politieke oplossing is. En daar hebben beide partijen gewoon onvoldoende uh, naar gekeken. Het, het mandaat is een keer met een maand verlengd, uh, zei hij. En we hebben echt willen zien dat het geweld afnam. Maar we hebben in het begin misschien heel eventjes wat... Uh, Gezien, maar daarna nam het geweld weer toe en het is sindsdien alleen maar erger geworden. Dus dat de waarnemersmissie nu ophoudt, is eigenlijk de schuld van beide partijen, zegt hij. Dat zegt hij uh, heel duidelijk. En kijk, daarachter zit natuurlijk wel weer dat grote politieke verwijt... dat de beide partijen onvoldoende onder druk zijn gezet... door die internationale gemeenschap die het maar niet eens kan worden. Maar die beide partijen die, uh, zijn daar vooral ook schuldig aan. Hij zegt ook, ik, ik ga hier met een zwaar gemoed ga ik hier weg. Natuurlijk zien we het lijden van de Syrische bevolking. En die Syrische bevolking die kijkt natuurlijk naar de internationale gemeenschap. Maar ja, ze zullen het toch in Syrië met elkaar eens moeten worden. En dat dat niet lukt, ja, dan moet je toch vooral naar de regering... En naar de oppositie kijken. Die uh, internationale gemeenschap heeft wel een nieuwe gezant uh, benoemd, een VN-gezant, Algerijnse diplomaat uh, Brahimi. Wat kan hij ja. meer bereiken dan de vorige gezant, Kofi Annan? Toch niet tenminste? Dat is de grote vragen die stelt hij zichzelf natuurlijk ook. Ik heb het idee dat hij daar weinig hoge verwachtingen van heeft. Hij krijgt een heel klein kantoortje hier in Damascus te blijven. Van die hele grote waarnemersmissie blijven er maar een paar mensen achter. Dat zijn geen militairen, dat zijn burgers die uh, hier die politieke kanalen moeten blijven uh, bewandelen. Ja, en het enige wat je in positieve zin kunt zeggen, en dat zeggen die, die uh, civiele medewerkers ook van de VN uh, hier, uh, wij praten met alle partijen. We praten met de regering, met de oppositie, op lokaal niveau, op nationaal niveau. En er zijn maar weinig mensen in de wereld die dat kunnen uh, beweren. Dus ja, dat is onze functie en dat blijven we doen, dat deeltje. Dankjewel Sander. Sander van Hoorn vanuit Damascus.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 Energiebedrijf Eneco is deels eigenaar van Green Choice... en de twee bedrijven hebben nu een conflict over wie de boete moet betalen. In dat conflict is ook Rotterdam van de partij... aangezien de gemeente voor een deel eigenaar is van Eneco. GroenLinksraadslid Bokhoven zou daardoor tegenstrijdige belangen hebben. Olympisch kampioen windsurfer Dorian van Rijsselbergen... heeft sinds vandaag zijn eigen stimuleringsfonds. En dat kreeg hij bij zijn huldiging op Tessel. Het Dorian van Reiselberge-fonds is bedoeld om sport op het eiland te stimuleren. De huldiging was in een strandtent en honderden mensen waren erbij. De veerdienst TESO die kondigde aan dat de twee boten binnenkort... voor een dag de naam dragen van de windsurfer. Van Rijsselbergen werd vorig jaar al ereburger van Tessel omdat hij toen wereldkampioen werd.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 Goedemiddag, dames en heren. Het is uh, zes minuten over vijf. We gaan door met het sportforum hier bij Langs de Lijn. De microfoons stonden net dicht. Het is eigenlijk best wel jammer. Nu zijn ze weer open. <lacht> we gaan uh, doorpraten over uh, Oranje. Daar uh, eindigden we zojuist mee voor het nieuws van vijf uur. Uh, we hadden het over, uh, ja, over Van Gaal. Hè? En hoe moet Van Gaal ervoor gaan zorgen dat er niet gaat gebeuren... wat er uh, afgelopen EK is gebeurd en uh, waarschijnlijk ook de tijd daarvoor... Toon Gerbrands. Ja, ik maak me er niet zo druk over. Het is zo dat uh, Van Gaal heeft een hele bewuste keuze gemaakt voor deze baan. Uh, hij heeft altijd geroepen tegen iedereen. Ik wil graag nog een keer naar de WK toe. Het is voor hem geen carrière stap. De man, de man heeft al twintig prijzen gewonnen in zijn leven. Dus hij heeft al bewezen dat hij dit allemaal kan. En uh, hij, hij heeft met één doel succesvol naar die WK toe gaan. Dus hij zal iedereen, alles wat op zijn pad komt wat, uh, wat hem van dat doel afhaalt, daar zal hij duidelijk over zijn. Dus... Ik denk echt dat we de goede man op de goede plaats op dit moment hebben. En ik heb ook heel vertrouwen dat we die voorronden doorkomen. Ja, en dan, uh, ja, dan heb je ook met een deels nieuwe generatie te maken. Want een deel van deze generatie zal waarschijnlijk versneuvelen voor we nieuwe uh, jonge jongens. En daar kan hij ook heel goed mee werken, is mijn ervaring. Dus ja, ik heb daar heel vertrouwen in dat het goed gaat komen. Ja, Ton bood zei net, hè? gewoon duidelijk communiceren. Heel duidelijk zijn. Is dat de manier ja. waarop het zou moeten gaan? Ja, nou ja, kijk, uh, het mooie van hem is... Uh, je, hebt natuurlijk, je, je kent hem natuurlijk in de binnen- en de buitenwereld... en uh, iedereen heeft er een mening over. Uh, ik heb hem eens in de binnenwereld meegemaakt. Al die spelers met hem werk lopen hem weg. Uh, hij is duidelijk, uh, hij is warm voor, naar spelers toe. Hij weet wat hij wil. Uh, nou, soms hebben ze een keer moeilijk. Nou, dan is er ook ruimte voor. Dat is zijn eigen binnenwereld. En ja, dat, uh, als hij ik, ik op deze manier ook gaat werken met Nederlands Elftal... Dan, dan komt hij daar een in. heen mee. Daar, ben ik, daar heb ik echt heel vertrouwen. Willem Vissers van de Volkskranten. Ja, denk, denk, denk jij dat hij het allemaal op één lijn kan krijgen? Ja, het probleem is alleen, denk ik, de eerste paar wedstrijden. Daar moet hij even goed doorheen komen. Ik bedoel, hij heeft, de voorkeur is hij heel slecht begonnen... Met, die, mm. met het gelijkspel tegen Ierland al uh, thuis. En nu er is natuurlijk toch een slechte EK vooraf gegaan. Er is toch, hij moet dat systeem moet hij, hij gaat iets aanvallender wil hij gaan spelen... wat eigenlijk internationaal gezien... met maar één controleur op het middenveld... en ook nog drie spelers bijna niet voorkomt. Dat doet bijna geen enkel land. En de landen die het dan doen... die hebben vaak een betere verdediging dan Nederland. Dus het is redelijk risicovol wat hij doet... En, maar in deze pool moeten ze het in principe wel halen. Ze zitten met Turkije, met Roemenië, Hongarije. In die pool moet je eigenlijk gewoon eerste worden. Alleen die eerste wedstrijden, ik bedoel, hij zegt het zelf, ik heb helemaal geen tijd. Ik moet over twee weken alweer selecteren. Dan is de competitie net begonnen. Sommige spelers zijn nu nog met een nieuwe club bezig. En Die eerste wedstrijden zijn het moeilijkste. Ik denk als hij daar gewoon vier punten haalt, minimaal, tegen Turkije en Hongarije uit drie dagen later, dat hij dan redelijk goed zit. Het klinkt eigenlijk zo simpel, André Bolhuis. Uh, nee, het is moeilijker dan, uh, dan nou wij ja, denken. En het klinkt, ja. Maar je, je moet goed communiceren en dan gaan ze luisteren... en dan zit alles op één lijn. Maar zo is het dus blijkbaar niet. Zo werkt het dus blijkbaar niet. Nou, in nee, de topsport is niks simpel. En ik denk dat met het Nederlands voetbal... als de concurrentie moordend is... Ja, je moet gewoon verrekte goed zijn als je daar wil winnen. En als je daar zo'n pool wil winnen. Dus het is allemaal niet eenvoudig. En het komt op kleine dingen aan. Maar ik uh, ben het erg met toon eens. Ik denk dat uh, Louis de man op de goede plaats is. En dat als iemand het zou moeten kunnen, dat hij het zou moeten kunnen. Maar het moet gewoon nog blijken. Zijn onze voetballers goed genoeg? En is ons elftal goed genoeg? En kunnen wij uh, op een goede manier de mensen bij elkaar krijgen? Dat als een team in het veld staan... Ja, en dat ze dan goed genoeg kunnen voetballen. Nou, en dat is allemaal niet ja, zo eenvoudig, denk ik. Het is ook ik. een beetje, denk ik, het managen van verwachtingen. Ik bedoel, uh, waar zien ja. we onszelf op, op de wereldranglijst? Uh, we, we staan dus nu in de top 10, om het zo te zeggen. Top 6, geloof ik. Waar we, ik weet niet precies waar we de staan. Achtste, maar 8 uh, Maar wij, wij vinden ook dat we dat nog echt heel goed zijn. En misschien wil ik ook gewoon zeggen, luister, er moet heel hard gewerkt worden... om resultaten te gaan boeken. Uh, want we hebben de eerste wedstrijd op de EK verloren. Hij heeft niet veel tijd om, om, om ons voor te bereiden. Dus dat is inderdaad een heel lastige situatie... Zeker voor een coach Lee van Gaal. Die, hoe langer hij met zijn spelers werkt, hoe beter resultaten hij uh, daarvoor heeft. Maar wat zijn de verwachtingen? Denken we dat we het even zo moeten doen in de pool? Of moeten we gewoon gaan zeggen, er moet hard gewerkt worden om al die resultaten te gaan halen? En laten we daar eerst maar eens blij mee zijn. Verwachtingen even bijstellen. Ja, dat denk ik wel. Ik bedoel, het is uh, wat Wilmer ook terecht zegt. Het is een behoorlijke job om door de eerste wedstrijd heen te komen. Terwijl misschien drie kwart van Nederland denkt, dat moeten we even gaan halen. Nou, dus, dat ben ik dus niet uh, die mening toegedaan. Ik denk dat we hard aan de bak moeten hard moeten werken en uh, dat we dan kans hebben... met onze creativiteit en onze spelwijze en onze eigen Nederlandse stijl... om het uiteindelijk te gaan halen. Maar uh, even zomaar aftikken, dat is een gelopen koers. Daar moeten we denk ik maar even af. Nou, André zei het al natuurlijk, is het materiaal wel goed? We maken ons druk over uh, Van Gaal, de goede man op de goede plaats... maar is het materiaal wel goed? He, we hebben nu al vier... Wedstrijden op rij verloren. Als de nummer zes. We staan niet eens meer op de achtste plaats. Ik weet bijna zeker dat we. Uh, uh, bij de. de, de keer, tiende. Ja, de eerste de tien zijn, zijn ontmoopt. En wat mij dan zorgen waard is en dat heeft ook met verwachtingen te maken... dat het geheel weer gebagatelliseerd wordt, vind ik. Ja, het waren persoonlijke fouten. Niet of net elk doelpunt geen persoonlijke fout is. Waar slaat het op? Uh, we hadden ook goede momenten. Uh, we hebben een beetje slordig gespeeld. Het komt wel goed. Dat heb ik Sneijder ook op de EK horen zeggen. Het komt wel goed. Dat is een bagatelliseren van het probleem. Gewoon zeggen, jongens... Uh, we staan er op dit moment niet goed voor. En we moeten keihard kei werken om het te halen. Uh, Willem zei net al: ja, die pool moeten ze doorkomen. Nou, waarom eigenlijk? Nou ja, uh -huh. omdat, ik, omdat ik nog steeds vind dat Nederland wel een aantal voetballers heeft van uh, exceptionele klasse. En, en kijk, voetbal is. Het probleem met voetbal is. We hadden de dag voor het vergaal gepresenteerd, wat, uh, gaf Mohamed Allag, de technisch directeur van de, de KNVB, een presentatie. En op een gegeven moment kwam er een discussie en die zei ook... Het, het Nederlands voetbal is in gevaar. En hij zegt, oh, nu zie ik dat morgen alweer als kop in alle kranten... maar dat viel gelukkig nog wel mee. Maar hij eh, bedoelt daarmee dat alle landen zich in het voetbal... heel duidelijk ontwikkelen. Kijk, met alle respect voor hockey... maar voetbal is natuurlijk veel breder ontwikkeld dan hockey. En heel veel andere sporten. Uh, een land als Slovenië, uh, uh, Tsjechië, uh, noem ze allemaal maar op. Zelfs uh, Afrikaanse landen. Als jij als Nederlands elftal een uitwedstrijd tegen Nigeria moet spelen morgen... dan nou ga er maar aanstaan. Dan, ga je echt, dan moet je echt vol aan de bak om daar te winnen. En bijna alle landen kunnen gewoon goed voetballen. En wij hebben geluk dat we steeds met Van Persie, met Robben... met Van der Vaart, met Sneijder en in andere tijden met Johan Cruijff... dat wij voetballers hebben gehad van exceptionele klasse die het verschil konden maken. Zo gauw we die voetballers niet meer hebben... zijn we helemaal niet beter dan Tsjechië. Of uh, onze rechtsback is echt niet beter dan de rechtsback van Tsjechië. En, en de voorstopper is ook niet beter dan de voorstopper van, uh, van Slovenië. Maar wij hebben gewoon geluk dat we een paar voetballers van grote klasse hebben. En als die straks wegvallen, als van Persie geen zin meer heeft, of, of van de vaart is te oud. En dan moeten er nieuwe van de vaartjes komen... en nieuwe snijders komen, anders zijn we gewoon heel middelmatig. Ja, maar je zegt al, oh, we hebben die ex ex exceptionele voetballers... maar met die exceptionele voetballers... hebben we vier wedstrijden op rij verborgen. Ja, ja maar we hebben, ook gespeeld, we hebben ook gespeeld tegen... was moeilijk EK, we hebben ook gespeeld tegen Duitsland en Portugal. Wat nu juist twee landen zijn, hè, want er werd heel makkelijk overheen gestapt. Maar Duitsland en Portugal zijn twee van de beste landen van de wereld. En Portugal was ook nog met het mes op de keel. Die moest met 2-0 gewonnen worden, dus je moest vol op de aanval gaan. Dus ik vind ook... Dat het een beetje. Maar voetbal is gewoon een heel breed ontwikkelde sport. En dat is gewoon hartstikke lastig. Maar dan moet je dus gewoon je verwachtingen bijstellen, zeg jij. Ja, dan maar moet ik zeg je niet nog meer steeds, zeggen dat wij voor de hoogste kunnen plaatsen nu nog, kunnen gaan. Nee, maar we kunnen nu nog steeds profiteren met deze kwalificatie van Robben. Die, die ik toch wel heel goede dingen zag doen. Die op die linkerkant gewoon uh, sober speelde. Die twee uh, assists gaf. Blijft een van de, van de meest dreigende spelers in de wereld. Uh, als snijder straks weer echt in vorm komt. En Van Persie goed in vorm komt. hebben we drie spelers die gewoon top zijn. Ik zie hem maar herlopen bij AZ. Het kan binnen een paar jaar kan het gewoon echt een, een, een, een voetballer van internationale klasse zijn. Als je dat soort spelers er nog een paar bij hebt. Die jongen van Feyenoord allemaal. Dan heb je best kans dat je weer een heel goed NL's zal hebt. Dan moet je alleen deze periode moet je overbruggen. En dan zal die kwalificatie die zal best lastig worden. Maar ik denk toch. Dat ze moeten kunnen halen. En dan ja. is Louis van Gaal misschien wel een hele goede om dat talent te vormen. Dat talent wat er dus zit. Daar is hij de beste in, denk ik. Het enige nadeel is, Van Gaal is eigenlijk toch een clubcoach. En hij krijgt, straks krijgt hij drie dagen voor zich tegen Turkije moet. Die krijgt hij die mannen bij elkaar. En het liefste zou hij vandaag al met Maher met, bezig zijn. En vandaag hm. met de Vrije bezig zijn. En met Indy bezig zijn. <kuggen> en dat kan niet. Want die zijn allemaal weer bij Koeman en bij Verbeek. En Vergaal is nu machteloos, zit achter zijn bureautje... en die zit maar te hopen dat ze geen been breken... en dat hij ze straks weer kan oproepen. Ja, maar kijk, jij, een speler van Persie is goed en Robben is goed en zo. Wij hebben altijd een beeld van de, de beste momenten van die mensen. Maar dat gemiddelde beeld hebben we niet. Dus zo is het eigenlijk nog steeds. Van Persie wordt niet eens opgesteld. Hè? Dus die kan je niet als exceptioneel speler nee, ja, okay. noemen... Ja, want ja, hij wordt dood wel... gewoon niet opgesteld. Nee, oké. Okay. Maar ik vind het een exceptionele speler nog steeds. En ik vind Robben ook, ondanks die ook een matig EK speelde... Maar die heeft op het WK met een half blessure... Heeft die, die heeft vaak heel veel goede dingen laten zien. Dat moeten we niet vergeten. Alleen ja, wij zijn in Nederland heel gauw. Dat jaar, is de verleden tijd. Dat is echt verleden tijd. Laat ze het eerst maar eens even bewijzen. En wat me ook heel zorgen, veel zorgen baart... want we zitten ook over de toekomst te praten... heb je in de wedstrijd gezien... Uh, Nederland, jong oranje tegen Italië. Jong Lijf Italië. Oké, okay, maar daar steek je wel even voor. Maar ik heb wel een half jaar geleden gezien... Uh, uh, dat, dat is allemaal momentopname... ik heb wel jong oranje gezien op het EK die het EK wonnen, met penalties tegen Duitsland in de finale... notabene met penalties. Dus ja, je kunt ook niet zeggen dat er helemaal geen talent is in Nederland. Nederland is al twee keer achter elkaar Europees kampioen onder 17 geworden. Nou zegt dat niks, want een speler onder 17 die is nog lang geen prof... en die is nog lang niet klaar voor het grote werk. Maar dat zegt wel dat er genoeg talent is in Nederland. Een, een bond met, net zoals hockey, met 2,3... 230.000 uh, uh, leden, geloof ik. Met, ik geloof dat Joop Albada in de krant zei... dat er uh, in Nederland meer kunstgrasvelden zijn... dan de rest van de wereld bij elkaar... Als er in Nederland geen hockeytalent komt... dan is het een wonder. Dat kan niet. Dat bestaat niet. En in voetbal bestaat het ook niet dat er geen talent komt. Met 1,1 miljoen leden. met. Nou, uh, met ik, ik refereer alleen maar aan die wedstrijd... die ik vorige week gezien heb. En dat was 0-3. Kansloos. Helemaal kansloos. Ik refereer ook even aan de wedstrijd tegen België... Kansloos gedeclasseerd. Ja, ja, ja, ja, ja, maar jong Oranje staat in de pool voor de Europese kampioenschap kwalificatie wel bovenaan ja, ja. met Spanje. Ze moeten nog één punt halen tegen Oostenrijk. Dit is een oefenwedstrijd. Ze hadden vijf, zes vaste spelers die niet mee konden doen. Enige nuance, Ton van die 3-0-3 ja. vind ik wel op zijn plek, hoewel het toch wel weer. Het is als maar op elkaar stapelen, dit soort nederlagen... Hè, met hetzelfde vier keer, en dit weer, en dan geef ik je ja. wel gelijk... Dan, dan zeg ik, ja, is het wel zo goed als we denken dat het zou zijn? Ja, nou, wat, misschien dan toch maar niet. Maar wat maakt het uit om het wel serieus te nemen? Want ik zeg niet dat het zo slecht is wat hij net zegt, al die kampioenschappen. Ja, ja. Dat is natuurlijk heel erg goed, die Europese ja. kampioenschappen... Ja. Ja. van die hele jonge knapen. Maar wat ik zeg is, als coach, de slechtste situatie moet je kunnen behandelen... En dan, dan win je wel. En als je de slechtste situatie niet kan behandelen, dan ga je eraan. Zie je het ook zo? Uh, nou ja, zie je de toekomst ja, het, is, het, is, is zorg... het is ook niet zozeer wat je overkomt. Kijk, dat je een keer met Rinal verliest als coach van, van jonge uh, Oranje. Ik heb die wedstrijd ook gezien dat dat was inderdaad volgens mij geen wereldwedstrijd. Dat is een eufemisme om het zo te zeggen. Maar uh, dat dat gebeurt is één. Twee is hoe ga je daar winst uh, mee boeken? En ja. dat is wel interessant. Benoem je het? Zeg je gewoon dat het niet goed is zeg je tegen een paar spelers van hoe je het gaat organiseren... en hoe kan je de winst uit boeken? En daar gaat het voor mij om. En je ziet dus inderdaad, er worden dan ja, soms argumenten bijgehaald... niet helemaal compleet enzovoort. Ja, dat is niet het argument. Je hebt het verloren, je gaat de winst in boeken... en zo probeer je het te ontwikkelen. En als je dat gaat bagatelliseren... en oefenwedstrijden zijn wel lastig, dat begrijp ik al wel... want wij bespreken ook heel veel oefenwedstrijden de voorbereiding... wat voor waarde moet je aan hechten? Maar goed, als ze allemaal slecht zijn, ja... Dan begin je niet geweldig aan de competitie volgens mij. Dus ik bedoel, je moet ook daar winst boeken. En voor mij is dat essentie van dit soort wedstrijden. En ik denk bij mezelf dat Gaal echt wel gezien heeft van wat wel goed ging, wat niet goed ging. En dat wordt de volgende keer voor mij ook benoemd. En misschien zelfs met keuzes ondersteund. We komen straks uh, terug hoor, bij het uh, voetbal. Uh, bij de Eredivisie onder andere. Misschien kunnen we ook nog een paar andere transfers uh, bespreken. Niet alleen die van, uh, van Persie naar Manchester United. Maar nu even naar de Olympische Spelen. Liggen alweer uh, een paar dagen achter ons. Zijn allemaal in het uh, zwarte gat gevallen.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 Ja, daar zijn we weer. André Bolhuis, voorzitter van NOC-NSF. Bent u ook zo trots? Ja, ik ben, uh, nou, ik ben dan voorzitter van het NOC-NSF. Ik sta natuurlijk van het directe veldgebeuren wat verder af, zal ik maar zeggen. Maar ik ben heel trots erop. Ik ben nou blij ook in ieder geval om een aantal dingen... Eerst eerste plaats dat er geen ongelukken gebeurd zijn tijdens de Olympische Spelen. Ik heb in 1972 als speler dat anders meegemaakt. En daarna ook trouwens. Een minuutje, Ja. Uh, dus daar ben ik blij om als, als, als bestuurder, als voorzitter. Ik ben blij op hoe onze uh, Olympische ploeg zich gepresenteerd heeft... als vertegenwoordiger van het Nederlandse volk. Want dat vind ik toch belangrijk. Ja, en ik ben ook blij met, uh, met de prestaties. Wij hebben met het NOC en ZF twee grote doelstellingen. Verhogen van de sportparticipatie... en dat sport een andere plaats in onze samenleving krijgt. En de top-10-ambitie. Nou, ik vind... Uh, en die moeten elkaar versterken. En dit is dan topsport. En die heeft uh, gedaan wat het moest doen. Ja. Hoe, hoe, hoe heb je dan Gerberans naar de Olympische Spelen gekeken? Alles gevolgd? Wat, wat kon? Ja, ik heb, uh, ja, als het eens komt, heb ik alles gevolgd. Ja, ik moest tussendoor wel even werken. Dus uh, dan kon ik niet helemaal op mijn werk <lacht> aan me volgen. Maar ik ben ook zelf nog twee, één keer tweeënhalve dag geweest en één keer één dag. Dus ik ben ook naar Londen zelf uh, geweest. en uh, ja, Ik heb een aantal dingen, sporten gezien die ik nooit eerder had gezien roeien, maar dat raad ik niemand aan, want dat, dat vond ik daar niet geweldig om daar een keer naar te kijken. Onbegrijpelijk, 150 pond en 25.000 Britten, alles uitverkocht. Dus het zal wel aan mij liggen, denk ik altijd. Maar, <lacht> maar, maar je ziet er niet zoveel van. Het is meer een kijksport voor televisie Terrorisie, dan uh, ja. daar te zitten. Wimbleden ben ik nog geweest om een keer te kijken. Ja, en daar is paar de prestaties. Ja, het kan moeizam op gang. Uh, althans, de eerste uh, paar uh, dagen voor mijn gevoel. En daarna, ja, werden heel veel medailles gehaald, ook een paar die ik niet, uh, niet had verwacht. En... Uh, discussie die elke keer ziet. En dat is wel grappig. Uh, want de een zal straks beginnen over top 10-ambitie... en de ander over doelstellingen. En je ziet Maurits Hendricks ook al een uitleg geven daarvan. Ja, wij waren zelf al de club bij AZ die die dingen uit elkaar trok. Onze doelstelling is elk jaar Europees voetbal halen, top 5. En we trainen elke dag voor onze ambitie. En die ligt hoog. En wij kunnen die één keer in de tien jaar halen... Dat is misschien wel een keer, moet ik heel zachtjes zeggen, dan een keer een landstitel of een beker winnen of iets anders. Maar dat is geen iets realistisch dat we elke dag kunnen halen. Dus wij hebben dat uit elkaar getrokken. En ik heb die worsteling van, uh, van die doelstelling en ambitie in allerlei kranten en overal gezien. De doelstelling is gehaald. Als er 16-1 wordt gezegd, is dat 17 je haalt er 20-21. Dan halen we dat keurig. En ja. anderen gaan roepen, ja, we hebben top 10 afgesproken als ambitie. En ja, die communicatie erover, die, uh, die kan nog één klein slagje krijgen... om het voor iedereen duidelijk te krijgen, denk ik. Ja, André Bolhuis? Nou, de, de, kijk, je, je kan een ambitie en een doelstelling hebben. Nou, die doelstelling is dan geformuleerd... dat we meer medailles zouden halen in Peking. Dan kan je zeggen, waar is dat nou op gebaseerd? Nou, dat is dat je altijd graag wat verbetering wil hebben. Maar je kan best een ambitie tot uh, top 10 van de wereld hebben. Het hoeft niet altijd te zeggen dat je iedere ambitie meteen invult... Maar ik vind dat hij aan die ambitie is absoluut inhoud gegeven. We zijn nu dertiende in het medailleklassement geëindigd. Dat is heel erg knap, omdat er 84 landen medailles gehaald hebben. Er zijn steeds meer kleinere landen hè, uit het midden-Aziatische gedeelte... die zichzelf profileren via sport. Dat is de goedkoopste manier om de naam van je land de wereld rond te laten gaan. Je ziet dus heel veel landen die zich met name in sporten als... ...boksen, gewichten en verworsten, maar ook de teamsporten... ...overal manifesteren ze zich. Ja, dan wordt het steeds moeilijker om die top-10-ambitie te bereiken. Nou, we zijn nu dertiende geworden. We zijn heel dicht bij die top-10 geweest. Hè. Er zijn een paar medailles als die iets van anders van kleur waren geweest... ...waren we in die top-10 geëindigd. Hm. En uh, ik vind, wat dat betreft heeft onze, hebben we dat goed gedaan. Ah, is dat, dat, echt, is dat echt zo belangrijk? Nou ja, die belangrijk. Wij, wij hebben als organisatie, nogmaals, wij, wij, we formuleren een paar doelstellingen, dat mensen weten waar zijn jullie nou mee bezig? Nou, met die twee dingen die ik genoemd heb zijn we bezig. De Olympische Spelen staan in het topsportgedeelte en de Paralympische dan volgende week. En uh, ja, dat, dat proberen we wel een soort richtlijn te hebben. Dan weet je, wat wil ik nou, wat is mijn ambitie? Dat komt er achteraan. Ja, dat is die top-10-ambitie. Nou, ik vind dat, uh, dat de spelen bewezen hebben... dat het voor Nederland een gezonde en zo mogelijk ook haalbare ambitie is. Dat wil niet zeggen dat je hem iedere keer haalt. Maar er zullen zeker uh, momenten komen, denk ik... dat Nederland dat zal gaan halen in de toekomst. Maar heb je er ook een tijdslimiet voor? Want straks zitten we in 3050 en we hebben het nog nooit gehaald. Nee, nee. dan wil ik een tijd horen. Nee, ja, die tijd... Ieder Olympische Spelen hebben we die top 10 ambitie. En als je het dan zo zegt, dan hebben we onze doelstellingen, meer medailles hebben we gehaald. En die top 10 ambitie, die hebben we wel als ambitie gehad. Maar die hebben we niet ingevuld met een eerste plaats. Bij een nee, plaats, nu, eerste, dat begrijp ik. Nee, ik niet. wil. In de toekomst wil ik dat Nou, we hebben het bij de afgelopen winterspelen wel gedaan. En de komende winterspelen zal het zeker weer een ambitie zijn. Maar wat gebeurt er in 2016? Nou, dan gaan we die ambitie zeker overeind houden. Dus dan denk ik dat wij als doelstelling en de NSF hebben dat we die top 10 ambitie echt met alle macht moeten Maar Hoeveel medailles dan bijvoorbeeld? Nou, dat hangt weer af. Als je de top 10 ambitie wil invullen, gaat het natuurlijk om die ranking op dat lijstje. En dan moet je veel gauwen hebben. En dan maakt het nog niet eens uit hoeveel je je totaal hebt... maar de, de gouden medailles dat is ja. toch het koningsnummer, zal ik maar zeggen. Nou, dat moeten we dat aanhouden. En wij hebben onze sportagenda eh, daarop ingericht... dat wij dus nu veel meer gelden gaan focussen op die sporten... die ook eh, het meeste bijdragen aan die top-10-ambitie. Dus we gaan niet meer in de breedte iedereen wegsturen met kampioenschappen en allerlei zaken de wereld in... die nooit zullen bijdragen aan deze top-10-ambitie. Maar we gaan ons focussen op al die Olympische sporten... die in die top-10-ambitie een bijdrage kunnen. Maar wat betekent dat, dat sommige topsporters... Nou uh, ja, kijk. Dat, ik, ik zeg dat vaak, dat is gekscherend. Je moet natuurlijk heel erg oppassen. Maar als wij um, het wereldkampioenschap Midget Golf in Chili gaan houden... en wij gaan dan gelden daaraan besteden... He, want dat is ook een van mijn leden van onze organisatie... om daar naartoe te gaan... Dan zal het niet bijdragen aan het invullen van de top 10 ambitie voor de Olympische Spelen. Dus dat zal minder worden. Maar zitten er nu ook, waar moet ik aan denken, zitten er nu ook sporten bij die misschien, laten we zeggen, op de wip zitten? Nou ja, kijk nou eens naar het basketbal. We hebben hier een expert aan tafel zitten. Moeten wij als NOCNSF investeren in een Nederlands basketbalteam? Vind ik niet. Wat waarschijnlijk nooit... Althans, nooit. we zeggen nooit, nooit. Maar waarvan ik niet ja. zie dat ze in Rio de Janeiro... aan de top 10 ambitie zullen invullen. Met het volleybal is het precies hetzelfde. Dat zijn hele moeilijke beslissingen. Maar we hebben dus nu in onze verenigingen aangenomen... dat we die wel gaan nemen. En dan gaan wij dus in vier jaar tijd gaan we programma's maken... met mensen voor die top-10-ambitie... waar echt een kans is om daar aan bij te dragen. En dat zullen dan waarschijnlijk niet de twee zijn die ik net noemde. Maar, mag maar ik toch is ik... het lastig, want bijvoorbeeld... Uh... Uh, volleybal is eigenlijk een veel grotere sport in Nederland dan roeien. Ik noem al wat. De, uh, uh, he, roeien is toch een kleine uh, feit, een kleine studentensport. Volleybal zijn er altijd. Ik denk 130.000 uh, uh, leden uh, in Nederland. Misschien iets minder nu, maar ja, nee, dus het is wat minder geworden. Maar, maar, maar kijk, het is zo dat als ik iets over mag zeggen, uh, kijk, het is je eigen sport waar ik vandaan kom. Met de heren volleybal ze volkomen gelijk. Ik, ik, ik ben uh, deze zomer in Australië geweest. Dus ik kijk hoe ze daar keuzes maken voor wat wel en wat niet. Ik bedoel, daar kiezen ze ook voor een bepaalde sporten, die, die krijgen hun geld. En dat is altijd wel een kind een sport die bij toeval bovenkomt. En die wordt dan weer geholpen even tijdelijk. Want als je een kind een schermer hebt die heel goed gaat of iets anders, dan, dan ga je daar wel die kansen benutten. Maar, maar, maar, dat is dat, maar dan, dan ja. maak je op die manier een keuze. Een sport doet het goed of sporters doen het goed. En ja. daarom ga je er geld in stoppen. Ja. Terwijl je ook zou kunnen denken, we gaan er geld in stoppen waardoor ze goed ja, worden. Ja, maar dan moet je in de breedte, dat is het ja. poldermodel wat we nu gedaan hebben. En dan blijft alles dus op een bepaald niveau. Want dan hebben we hebben er helemaal maar een beperkt budget. Kijk wat we proberen is die bonden te moeten zorgen in hun eigen structuur... dat ze zichzelf op een bepaald niveau brengen. Van onderen moet dat komen, dat ze zelf omhoog komen. En als ze een bepaald niveau bereiken, dan gaan wij zeggen... maar nu gaan we nog een paar vijf slagen extra doen om dat naar boven te doen. Dus dat is die keuzes maken. En maar, dan... maar die speerpunten zoals judo en uh, roeien en baanwielrennen... Ja, daar is dat niet mee gebeurd natuurlijk. Nou, daar is ook wel in gebeurd. Maar die hebben dus niet gepresteerd van wat we verwacht hebben. Dus dan gaan we dus nu praten. Wat is daar de reden van? Kunnen wij met extra mogelijkheden wel dat niveau halen in die bonden? Als dat niet kan, dan zal het ja, niet gebeuren. Ja, maar jullie hebben er toch al geld aan gegeven? Dus dat gesprek, is, ja, jaar, ja. Dat gesprek is toch al lang geweest. Ja, en, en ook dat... de controle erop. Ja, zeker. En daar hebben ze dus niet aan voldaan. Nee, nou, dan... Uh... Maar, maar dan lopen nee, ze dus het dan, risico. Ho, ho, maar als, als ze er nu niet aan voldaan hebben, betekent niet dat er geen mogelijkheden voor de toekomst nee, zijn. Nee, precies, dat begrijp maar, ze ik. Lopen, maar dat hebben jullie ze... niet gecontroleerd? Ja, dat hebben we ze wel lopen gecontroleerd. wel het risico om het geld kwijt te raken als er niet goed gepresteerd wordt. Uh, nou, we gaan nu wel, en uh, dat is nogal, uh, dan praat ik er veel over details, maar we gaan wel kijken hoe we nu afspraken kunnen maken voor vier jaar. Want het heeft geen zin om een jaartje te proberen. En als het dan niet lukt, dan weer weer te stoppen. Dat zijn langdurige projecten. Kijk, de mensen die op de Olympische Spelen medailles gaan halen in 2016, die moeten nu al verdomd goed zijn. Want anders kom je dan sowieso niet. Het gaat om dat laatste stuk. Ja. Dus wij moeten afspraken maken, inventariseren met onze talenten en dan vier jaar lang zulke toegevoegde waarden brengen bij die bonden dat we op dat medaillenniveau komen. Ja, nou nou... En die keuzes gaan we maken? Ja. Ja. Nou, is paardensport, paardensport is uh, eigenlijk met zwemmen onze succesvolle sport. Vier medailles gehaald met paardensport. Nou, hockeysport is dus die hebben 100%. succesvol. paardensport hebben we vier medailles gehaald. Dus je ja. zou eigenlijk heel veel. Um, moeten in, nog meer misschien moeten investeren... om dat nog te verbeteren. Ja. Terwijl je met de atletiek geen medailles hebt gehaald... die kans ook niet zo gek groot is. Maar ik vind een atletiek medaille... vind ik persoonlijk als sportliefhebber... meer waard. Ik ben er toevallig bij geweest toen Ellen Verlangen... de gouden medaille won in Barcelona... Een atletiekmedaille medaille is misschien wel meer waard dan vier paardensportmedailles. Ja, maar kijk, zo ga ik natuurlijk kan ik als voorzitter van de RC niet redeneren... dat ik uh, de, nee, maar rekening wat wil zeggen, houden met onze financiering, met de persoonlijke wensen nee, maar je zou van kunnen, Willem. Dat gaat nee, dat doet niet. Hoor. Maar je zou kunnen ja. zeggen... ja, maar atletiek, die kans is zo klein, we doen zoveel landen mee, laat het maar zitten. En paardensport is eigenlijk nee. elitair gebeuren. Ja. Laten we het ja? beetje bij het naampje noemen in dit geval. Ja? paardensport is een redelijk elitair gebeuren. Daar hebben we veel kansen op medailles. En Want we zijn er best goed in. We hebben goede paarden, we hebben goede ruiters. En uh, iedereen doet veel meer. Dus dan kunnen we daar... Beter in investeren en laten we die atletiek verder maar helemaal zetten. Nee, maar dat, zo, zo ligt het niet. Kijk, de paardensporten investeren wij in die zin niet met geld, met het kopen van paarden. Want dat gaat ons ver te boven. Hè. Dan praat je in de voetbalwereld AZ en meneer Van Persie. Dus dat hebben wij zelf. Maar bij die paardenwereld kunnen wij bijvoorbeeld met die eigenaren afspraken maken. En zeggen we tegen die eigenaren: kunnen wij een vorm vinden dat jullie hoe dan ook. Twee jaar voor de spelen die paarden niet meer gaan verkopen. Hm. Nou, dat is onze inbreng. En verder zijn er nog allerlei andere soorten ook. Dus dat gaan we wel doen om bij die paarden. Maar bij de atletiek investeren we zeker in de mensen. De atletiek heeft een hele mooie afvaardiging naar de spelen gehad, beter dan ooit tevoren. We hebben nog geen medailles gehaald, maar er waren wel degelijk nu mensen bij die, als ze echt hun personal best zouden brengen op de ja, spelen, kom. dat ze dan medaillekansen hadden. De doelstelling was nou, twee medailles sowieso. Hè? Nou dat... nou, dat is niet gehaald. Nou, doel... Waarom zijn we altijd zo positief als iets niet gehaald nou, wordt? Omdat, nou, de, de atleten voor de Olympische ploeg worden geselecteerd... om bij de beste acht van de wereld te komen. Dat is het selectieniveau. En dan zeggen we, als je daar bent, dan heb je een kans op een medaille. Nee, de nou, doelstelling was twee medailles. Heel veel uh, uh, atleten hebben goed gepresteerd. Uh, een aantal hebben, uh, de ploegen, uh, onze 100- en 200-meter finale. Nou, wanneer is dat voorgekomen in Nederland? Martina, maar dat ja. moet nog beter. En dat is juist met de mensen die je nu hebt moet je nu afspraken maken over vier jaar... om te kijken of we ze op een hoger niveau kunnen brengen. Nou, dat gaan we ook doen. Maar er zit ook voor NOCNSF ook dat een heel groot geld, dilemma he? in, in dit hele verhaal. Want je hebt enerzijds autonomie van sportbonden... anderzijds NOCNSF die, die geld fourneert. En uh, ik heb het Tom Boot in de, de autorevo van ja. tevoren. Kijk, uh, als je echt heel veel geld erin stopt... dan mag je ook best wat ik noem een eisend programma neerleggen. Dan moet je gewoon zeggen, luister, ik ga veel geld in de sport stoppen. Dan heb ik ook afspraken, dan wil ik ook dat die coaches komen. Ik wil dat dit programma wordt gedraaid, want ik stop er heel veel geld in. En uh, wat mij betreft zou de volgende slag voor de komende vier jaar wel kunnen zijn... dat als je zegt, nou, ik, ik steek mijn nek uit als NOC en NSF... dan ga ik het ook eisend neerleggen en dan ga ik gewoon maar daar behoorlijk mee bemoeien. En dat is een dilemma, want die bond heeft ook wat te vertellen. Ik weet hoe dat werkt. Maar dat is wel het dilemma zoals we hier zitten. We kijken naar nou, NCCSF. Een bond kan ook weigeren het geld Dat klopt, dat, is, dat is ook duidelijk. En, anders en dan anders we daar die niet autonomie in. Ja. Ja. Heel makkelijk. Ja, maar dan, wij moeten dus de overtuigingskracht hebben... om die mensen wel mee te laten werken. Want anders uh, gaan die ja. mensen weg. Dat ja. is onze taak. En ik ben het heel erg met Toon eens. Dat hebben we de afgelopen jaren gedaan... door expertise team te maken... waar de bonden de kennis van kunnen gebruiken... die ze zelf niet kunnen betalen. En dat gaan we dus versterkt doorvoeren. En daar is dus die sportagenda voor het voorbeeldje wat ik net gaf. We gaan dat dus in sterkere mate doen dan de afgelopen vier jaar. Dat hebben we ook afgesproken met elkaar. En daar moeten de resultaten van zijn dat onze, onze top 10 ambitie ook echt verwezenlijkt wordt. Hmm. Maar dat betekent bijvoorbeeld dat uh, Laura Smulders, hè, die uh, brons heeft gewonnen bij het BMX... Hè, dat die hele goede zaken heeft gedaan, sowieso natuurlijk, maar voor de, BM, uh, de BMX-sport... Nou ja, we gaan, dat meisje is nu derde geworden. Dat is buitengewoon verrassend. En wij gaan natuurlijk de komende vier jaar zeggen... A, wil je dat nog vier jaar volhouden? B, wie kunnen daar nog meer bij? En C, wat hebben we nodig om dat maximaal... Uh, uh, te faciliteren. Maar omgekeerd en, heeft bijvoorbeeld de judosport het dan moeilijk? Nou, die heeft niet moeilijk, want de judosport heeft jarenlang uh, veel, heel veel medaille, olympische medailles gebracht. Dan gaan we natuurlijk niet één keer zeggen als je één keer een slechte wedstrijd hebt gespeeld, je mag niet meer meedoen. Nee, Zo je, zit het niet in elkaar. Maar wij op. moeten bij de judosport dus wel zeggen. Waarom is het nu minder geweest? Is dat omdat wij structureel geen betere hebben? Hè? Kijk naar het Nederlands voetbalafstand. Zijn we niet beter? Of hebben we dingen nagelaten die we hadden moeten doen... en kunnen we dat dan invullen de komende vier jaar? Ik denk, daar ligt de crux van het nieuwe succes. Nee, ik ja. denk dat de belangrijkste vraag is, als je nu over judo hebt... is er perspectief in de toekomst, ja of nee? Absoluut. Ja? Dus dan moet je naar de talentontwikkelingsprogramma kijken... hoe zijn de vorderingen daar en kunnen we die talenten ook echt helpen... en voorzien van betere mogelijkheden, maar ook... Met het vierjarig perspectief. Want we willen ook toch veel strenger gaan kijken. Luister, we beginnen eraan, maar we maken het ook af aan het einde. In ieder geval zonder Cor van de Geest. De, zonder Cor de... van de Geest, maar ja. er zijn nog meer mensen die dat kunnen. Dus uh, het is wel heel jammer. Uh, Cor is een van mijn beste Olympische vrienden. Ik was zelfs Chef de mission toen Ellen kampioen werd. Ja, Ik ben ja, het ja, verstrekt ja, ja. met je eens dat dat sensationeel is. Ja, Ik alletiek, heb drie core uh, vier Olympische Spelen gedaan. Geweldig. Maar na core zoals hij zelf ook zegt, niemand is onmisbaar. En de judo -bond moet in staat zijn om talenten weer te brengen. Maar we moeten dat heel streng beoordelen. Dat klopt. Maar goed, zwemmen, turnen en atletiek zijn de belangrijkste sporten op de Olympische Spelen. Nu heb je in zwemmen en turnen... Allebei gouden medailles gehaald. Dat is geweldig knap. Vind ik dat een van de ambities moet zijn om een autotiek... Medaille te halen. Maar dat is het moeilijkste. Maar ja, dan moet je daar maar wat voor over hebben. Ja, maar dat hebben we ook. En het feit dat er zo'n grote atle uh, atletieke afvaardiging was... is mede te danken... Aan, de, aan dat we al twee tot drie jaar keuzes gemaakt hebben... bij de atletiekbom. Fulltime sporters. Fulltime gefaciliteerd. Maximale medische begeleiding. Nou, alles wat daarbij zit. Uh, en dat moeten we in versterkte mate doorzetten. Nou, Soms dacht. kost het ook wat tijd. Want ik bedoel, als we hebben het volleybal gezien. Dat duurt tien jaar. Als ik nu weer ga beginnen... voordat we in de buurt van medailles ongeveer zijn. Je hebt zelf de Olympische... Finale kunnen zien. Dus dan moet je die in investeren. Dus als je nu een programma gaat maken en die bond gaat dat doen, dan kan je over zes jaar NOS en de gaan nadenken of je gaat helpen. En atletiek is ook zo'n wereldsport. Dan moet je gigantische investeringen doen. 10.000 uur sporten roepen dan met z'n allen. Nou, als je dat nog niet hebt gedaan, dan moet je eerst de investering doen. En dan pas kan je gaan nadenken ja. of medailles volgens mij. Maar dat is bij volleybal is misschien wel een heel goed voorbeeld. Hoe ja. snel dat weer afgebroken wordt. Hè? Ja. Je, je werkt daar heel lang naartoe. Ja. Uh, er wordt niet gepresteerd. Uh, en ja, dan ook, breekt het ook, heel snel af. Maar ook keuzes van jongens gemaakt, die, die nieuwe jonge generatie wilde ook niet meer trainen. Ik, bedoel, ik was in Australië en uh, daar trok een deur open. En daar, daar stonden volleyballers. Ik zei, we zijn voor hun trainen, Olympisch spelen. Die hadden zich geplaatst volgens het Nederlands model. Dus die zei, we gaan elke zomer trainen. We zetten al die sporters weg in andere competities. En toen vroeg die man naar mij: en wat doen jullie? Ja, toen moest ik zeggen, we 43 stonden op dit moment. Met nul perspectief in de komende tien jaar op de Olympische Spelen te halen. Ja, dus het ligt natuurlijk niet alleen maar aan geld... maar ook aan instelling Absoluut. van, van Absoluut. toetsporters. In dit geval bij volleybal zeker, instelling van sporters... die niet meer bereid waren om een inspanning te leveren... in zo'n wereldsport als volleybal. Ja, hoe kan dat? Waar komt dat vandaan? Kijk, deze jongens die zaten voor de televisie, zeg ik altijd... toen de andere ploegen hard en ploeteren waren... tien jaar lang om uh, iets te gaan bereiken. En toen zij dus uh, in het Nederlands team kwamen... Ja, toen, toen hoeven ze niet meer te plaatsen van EK van WK. Dat was allemaal geregeld. Dan op Spelen was redelijk in beeld. En de route naartoe zijn ze vergeten. En dus werd de zomer overgeslagen. En dan hoeven ze een keer wat minder te trainen. En dan vonden ze je, je twee jaar vakantie ook wel weer belangrijk. Zo ging het ongeveer. Er was zelfs iemand bij die uh, werd geselecteerd. En die bedankte na een week is het niveau van niet hoog genoeg. Ja, dat hoefde in onze tijd niet te proberen. Dan was je snel buiten. Ja. Dus dat heeft ook daarom mee te maken. André Bolhuis, merkt u daar ook iets van? Van, van die misschien wel mentaliteitsverandering ja? Ja, ik vind dat een heel moeilijk onderwerp. Er wordt zo vaak gezegd: ja, als puntje bij paaltje komt, kunnen we het niet. En we verliezen altijd van de Duitsers. En, uh, en, nee, dat is. Dat, ik, ik, ik ga daar niet in mee. Wij kunnen dat ook. We hebben dat ook laten zien op een heel moment. kunnen we dat ook. Uh, maar ik ben het wel eens met Toon. Het is heel moeilijk om de generatie van nu. Die die, die mentaliteit van die topsport eigen te brengen en ook uit te voeren. Kijk, wij zijn natuurlijk toch, uh, althans, de generatie na ons is uh, toch een beetje opgevoed. Het wordt allemaal aangedragen, dat weten we allemaal. In de topsport wordt niets aangedragen. Tot op de laatste tel voor de finish wordt je nog niks gegeven. Je moet er, tot de laatste snik moet je dat willen kunnen en doen. En die mentaliteit, ja, dat is best wel heel moeilijk in de Nederlandse jeugd. Dat is gewoon, maar toch zijn ze er. En het heeft. Uh, uiteindelijk hebben wij, mijn generatie, heeft die mensen zelf zo opgevoed. Hè? Dus we zijn er zelf debat nou, nee. aan. Maar jullie... dus laten we ook zorgen dat we dit voor elkaar ja. krijgen. Nou ja, je hebt die top 10 ambitie, dus je moet het. We voor, moeten het ja voor elkaar. Uh, en ook, er werd net over concurrentie gepraat, dat speelt geen rol meer, natuurlijk. Jij hebt die top 10 ambitie, en daar heb je goed over nagedacht. En uh, die houden we dus. Maar ik, nog één vraag even: hoeveel medailles wil je winnen in Rio de Janeiro? <laughs> Ja dat, ga, ja, dat ga ik je een half jaar voor Rio de Janeiro vertellen. Ja, want we gaan maar... eerst kijken wat zijn onze talenten. Wat kunnen we ermee en wat kunnen we van verwachten. Ja. Kijk, als ik een ambitie heb om de 100 meter in 10 seconden te lopen... Ja. dat kan ik net zo goed hebben, maar dat gaat nooit gebeuren. Dus ja. we moeten ook wel realistisch zijn. En we moeten de, de, de omvang van ons land en de mogelijkheden realistisch in de sportwereld zetten. Maar dus we ik... moeten niet, dat is bij een paar mensen ook wel gebeurd... die hebben verwachtingen van zichzelf verwekt... die ze langer niet na konden komen. Laten we dat nou niet met de hele Olympische ploeg doen... want daar hebben we met z'n allen niks nee, aan. Nee, maar de... je moet toch... kijken. anders ben je geen organisatie als je geen doelstelling hebt. Wie wordt de volgende, want het wordt ook nog een heikel punt, de volgende technisch directeur, want dat is nog niet eens bekend... Nou, we hebben nu eerst maar... de Paralympische Spelen, ja. nog, dus voor ons is het nog helemaal niet ja. afgelopen. En om 12 september is dat ja, afgelopen maar... en dan zullen we heel snel gaan kijken hoe staan de zaken ervoor. En dan moeten we heel maar... snel beslissen in onze staf, want... Het... Het gaat gewoon door. Hè? Er moet in oktober alweer ja, gewerkt nou, gaan worden uh -huh. voor 2016. Maar, maar in de volgende periode moet je toch een doelstelling hebben. Aan het begin van de periode, net zoals Louis van Gaal nu zegt... ik wil de halve finale van Rio de Janeiro. Anders ben je geen goede organisatie. En dan kan het mislukken. Dat ben ik volkomen met je eens. Nou, dat is niet echt uh, de doelstelling van Louis van Gaal, hoor. Het is de doelstelling ik, van de KNVB. Wacht even. Dat is de doelstelling van de KNVB. Nee, nee, nee, want hij heeft niet gekom... nee gezegd. Nee, staat oké. de tafel. Hij staat okay, tafel. Is nee. dan ja. Ja, de de KNVB heeft gewoon als doelstelling. We moeten ons plaatsen voor de terror. Nou, dat hebben ze toch besproken met Vergaal, neem ja, maar ik aan. Goed, als, als, als Pietje als de bondskurs was geweest, had hij dat ook uh, goed gevonden. Dat is niet se de doelstelling van Van Ja, gaat. Als hij het goed vindt, dan vindt hij het goed. Maar nee, nee, de, kan... de doelstelling maar... van NOC en NSF... komt dus een de... half jaar voor ja, de, de Olympische nou, spelen van, van 2017. Nou, kijk, de doelstelling van de NOC en NSF is natuurlijk vanaf september... dat wij die top-10-ambitie willen proberen in te vullen. Dat, is, dat, dat, dat, dat blijft gewoon. Als je de, ik ga vier jaar van tevoren niet zeggen hoeveel medailles Nederland nee, zal halen. ik vraag de doelstelling. Ik, zeg, ik denk, Niet zeggen hoeveel je er haalt, ik ja. vraag alleen maar de doelstelling. En ik en, denk... Ja. En uh, hoe heet die? Maurits Hendricks heeft gezegd in een interview van de Volkskrant. Ik kijk Willem Vissers even aan. Een jaar geleden. Uh, de afrekening, hij heeft nu al twintig medailles gehaald. De afrekening komt in Rio de Janeiro. Dus je mag toch wel op 25. Ja. En als je 25 hebt, dan zit je ook bij de top 10 waarschijnlijk. Hè? Ja, vanaf ja, als er twee gouden bij zijn. In nee. Australië gaat ook ja. heel veel. En Japan en, nee, maar en zo, die Statistisch gewoon. Ja. ja. Uh, ja. ik, wil, ik wilde dit heel eventjes uh, afronden en even door naar wielrennen. Want uh, straks begint, uh, vanavond later, begint in Pamplona de ronde van Spanje, de Vuelta. Uh, we hebben uh, natuurlijk deze zomer de Tour de France gehad. Uh, we hebben de Olympische Spelen gehad. En we hopen een klein beetje op uh, een nieuwe start voor het Nederlands wielrennen. Uh, Lars Boom heeft de Eneco Tour gewonnen. Uh, Luis Leon Sanchez won Klassica San Sebastian van de Raboploeg. Uh, uh, kunnen we uh, binnenkort de Tour vergeten... als we kijken naar Nederlandse uh, prestaties? Dan Gerard. Nou, ik ik las een stukje over Rabobank... waar goed een lijn voortzet. Dat, dat vind ik net zoiets als pieken na de Olympische Spelen. Dus je denkt van de Olympische Spelen zag terug... en dan ga ik er iets, iets moois van maken. Voor mij is de Tour de France het podium... volgens mij om met wielrennen iets, iets te gaan presteren. En uh, tenzij, maar dat weet ik niet helemaal zeker... dat er spectaculaire dingen gebeuren... en de, de zaak omgegooid is... en ten in één keer het begin is van een nieuwe periode. Maar dat mogen ze volgend jaar even laten zien. Ik, ik, uh, ik vind het wel prima. En ook als ze de, de verwelter zou winnen... dan denk ik, nou ja, uh, dan ga ik over tot orde vandaag. Tom Boot? Nou, ik denk dat er wat gebeurd is met die Tour de France. Die hele slechte prestatie. Want volgens mij rijden ze veel agressiever. Uh, niet meer zo bang, zo angstig... En dat ze dan een gevolg is weer, die overwinningen. En kijk, het seizoen is nog niet afgelopen. Je hebt nog najaarsklassiekers, week, uh, ronde van Lombardije Nou, goede kansen, denk ik. WK hier in Nederland, ik denk, hele goede kansen. En uh, de Vuelta is ook niet mis. Dus ze kunnen toch redelijk, als we een les geleerd hebben... Uh, het seizoen goed maken. Maar dan, dan zou je kunnen blijven zeggen... dat ze pieken op de verkeerde momenten. Nou ja, maar goed, volgend jaar heb je weer een jaar natuurlijk. Hè. Ik ben het volkomen eens. Ze hadden met de Tour de France de doelstellingen. 0,0. Voorjaarsklassieken minstens één winnen. 0,0. He, maar laten we nu even, als er veranderingen plaatsvinden, niet te veel meer praten over het verleden. Dat is dan erg prettig en uh, dat kan zich in de volgende seizoen voortzetten natuurlijk. Ja, ja wielrennen André Bolhuis, um, als we kijken naar de Olympische Spelen. Nou kijk, het we het Nederlandse hebben he, met heb Marianne Vos na 1972, Henny Kuiper, hebben we voor het eerst weer een wegwedstrijd Goud medaille. Dat is toch een sensatie, vind ja. ik. De manier waarop ze dat deed, in stromende regen, ik was er zelf bij. Ik vond het indrukwekkend. Dan ook nog tegen een, iemand uit Groot-Brittannië. Ik vond het heel knap, want ja, die brengen toch altijd wat extra's, zo'n thuisland. Ja. Nou, het voordeel was natuurlijk, was, ze waren met z'n drieën weg. Het voordeel van de Olympische Spelen is dat die samenwerken dan dat over het algemeen goed is. Want ze krijgen alle drieën medailles medaille, dus die zullen niet gauw zeggen, ja. laten we maar in laten lopen. Dat is typisch Olympisch, ja. hè. Ja, ja, ja. Dus je met z'n drieën weg. Ja. Maar ze deden toch wel fantastisch hoe ze dat ja. afmaakten. En dan die vond ik die keire medaille van die mulder, dat was ook toch wel adembenemend hoe die dat deed. Hoe lang kan maar het duren voordat je erachter beetje... komt dat je brons ja. hebt gewonnen? Ja, <haha> ja, ongelooflijk. Maar als je dan toch ziet hoe Engeland, hè, dus twaalf jaar of tien ja. jaar geleden, begonnen is met het baanwielren-project en hoe ze dan daar zeven gouden medailles halen. Hè. Dat werpt redelijk zijn vruchten af, ja. En en dat, dat ook die innovatieprocessen, niemand mag die fietsen zien en die worden helemaal geheim gehouden. En Het, het, is, het is ook een soort science fiction wereld, maar ze, ze, ze, ze doen het wel. En bij de mannen het wielrennen en, op de weg, want daar wilde ik het even bij laten, he? omdat we toegaan naar de Welta. Nou, bij de mannen op de weg was ik eerlijk gezegd aangenaam verrast door de prestatie van onze wegrenners in, uh, in Londen. Uh, je kan daar niet verwachten dat je zomaar een medaille wint. Maar ze hebben zeker meegekoerserd op het laatst. Het was jammer dat Geesink op het laatst toch weer net in zo'n hek terecht kwam. met twee andere renners. Uh, en dat Boom dan niet het juiste moment kon kiezen. want die was in dat kopgroepje absoluut de sterkste geweest. Maar ze hebben goed meegedaan. Maar als je nou ziet dat. Ik denk dat 99,5 van de 100 mensen hadden gezegd dat Cavendish zou winnen. En het is niet gebeurd. Sterker nog, hij is nauwelijks over de eindstreep mm. gekomen. Dan zie je hoe onvoorspelbaar dat is. En dan vind ik het knap hoe de Nederlanders ook hebben. Uh, en ik denk dat wat Ton zegt, dat het toch uit de Tour de France is voorkomen. Ze hebben zich wel laten zien bij de Olympische Ja, maar die krijgen regels, niet een heel streng, bozig evaluatiegesprek. met Nee, de NOC en dat NSF. krijgen ze niet, nee. Wie, de nou. renner, wielrenners? Ja. Nou, wat mij echt tegenstond, moet ik je zeggen. Ze hebben goed gereden, dat ben ik met je eens. Maar... Er was een trainingskamp belegd door Van Vliet een maand daarvoor. En die Belgen deden dat ook op dezelfde tijd. 13 man waren aanwezig, de hele ploeg. En bij Nederland waren er vijf man aanwezig. En toen dacht ik, gewoon niet sturen naar de Olympische Spelen. Ja, nou ja, dat, dat zijn... Uh... Daar hou ik me als voorzitter met dat soort uitspraken dan toch niet mee bezig. Dat is mijn vroegere leven deed ik dat wel. Maar nu niet, niet. Maar ja, ik ben het met je eens. Toch blijf ik erbij dat die mannenprofploeg... toch ook in het kader wat jij zei van die Tour de France... en dat opnieuw wat agressieverijen wat ze nu doen... dat vind ik dat we daar ook gezien hebben. Nou, ze worden wereldkampioen, dan ben ik bijna van Wat we net over gaat, een eisend programma. Als je vanuit een nummer spelen, toen ik zo regelen... dan kan je de eisen stellen. En als dat inderdaad niet wordt gevolgd, dan kan ik moeilijk zeggen dat de werkgever... is natuurlijk de, de Rabobank of andere ploegen die ze het hele jaar door betalen. Ja. Dus je hebt niet veel te vertellen. Precies. Ja, Rabobank, Rabobank, Contador, he, die doet daar mee. Volgens ja. mij is dat uh, toch degene waar we op moeten letten. Contador, Froome ja. is daar ook bij. Heeft niet uh, ja. Wiggins. Veel uh... bergetappers. Ja. En het Tien, is dat het een noord, noord is alleen. Ja, maar het is zou dus nu ook Gezenk en Mollema, omdat de tien uh, etappes het ja. gaat helemaal goed, ze zijn in de flow, zal ik maar zeggen. Uh, jammer dat uh, Sanchez niet meedoet, want die was echt helemaal in vorm natuurlijk. Maar kijk, ik heb uh, heel veel negatieve dingen over de Rabo gezegd... maar nu ben ik er door schade en schande wijs geworden <lacht> positief ja, over. Ik, wou, ik wil niet dat het ondersneeuwt. want ik hoorde je net zeggen... Nou, wereldkampioen. nou, het wereldkampioenschap. Kijk... Daar ben ik heel erg positief over in, het Neder in Nederland. Mollema en Geesink, maar er zijn ook andere ruigen... Uh, die kunnen dat heel goed rijden. Ze zijn in de flow. Ik zie dat helemaal zitten. Nou, fijn. We gaan nog even naar het voetbal. Tot slot van deze uh, uitzending. Naar de Eredivisie. Vorige week... Uh werd er al afgetrapt tussen al het olympisch geweld, kun je bijna zeggen... voor, de, voor het seizoen 2012-2013. In de eerste speelronde was er al meteen een verrassing. BSV ging in Waalwijk onderuit tegen RKC. Ja, het was een hele slechte wedstrijd van onze kant. En uh, ook verdiend gewonnen door RKC, Zo simpel is. Het blijkt dus ook dat als je gewoon, uh, met mindere kwaliteiten veel harder werkt... dat je ook uh, resultaten kan halen. En dat heeft RKC vanavond laten zien. Als je bij iedere tweede bal te, uh, te kort komt, te laat komt...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 Ja, dat kan. PSV, uh, ik heb ook uh, in, in de VI-seizoengids gids uh, uh, VI de voorspelling, de jaarlijks voorspelling mogen indienen. En daar uh, heb ik PSV ook op 1 gezet. En tien uh, van de twaalf hadden PSV op 1 staan. Ja. Dus, uh, dus uh, dat is heel opvallend, want normaal uh, zijn er acht of negen van de twaalf die Ajax op 1 zetten. Ja. En uh, ja, ze hebben natuurlijk in principe wel de beste ploeg, denk ik. Hoewel FC Twente niet uit de vlakken is. Je hebt natuurlijk heel veel geïnvesteerd. Maar ja, PSV heeft heel goede aanval, heeft een goed middenveld. We hebben alleen niet zo'n heel goede verdediging. Maar ja, je denkt dan altijd maar van... Uh, in de Nederlandse competitie moet je dan maar zoveel doelpunten kunnen maken... dat je er altijd één meer hebt dan de tegenstander. Maar dat was tegen RKC blijkbaar niet zo. Nee. En ja, je zag al eigen doelpunt van Fredje Bouma... en, en, en, en, en, en, en Snijder, die je een paar keer ook zomaar kan doorlopen. En ja, heel raar. Een rare wedstrijd was het. hele uh, ruzieachtige... Uh, ik heb alleen een samenvatting gezien van die wedstrijd... maar een ruzieachtige sfeer soms. Van Bommel terug, die met iedereen aan de stok had, ouderwets. En, maar ik denk dat ze vanavond wel gebrand zijn tegen Roda. Ik denk dat als het vanavond niet goed gaat, dan is het meteen uh, fluiten in Eindhoven. En dan, uh, want het publiek is wel uh, ongeduldig daar geworden de laatste jaren, vind ik. Hm. Uh, het publiek is natuurlijk uh, door de jaren heel erg verwend. Vier, vijf keer achter elkaar, vier keer achter elkaar kampioen geweest. Nu al vijf jaar niet, wat voor PSV echt een uh, extreem lange, lange periode is. Althans, vier jaar niet, van 2008, nu 2012. En uh, ja, er moet echt weer een kampioenschap komen. Zij hebben geïnvesteerd. Ze hebben uh, advocaat gehaald, wat een van de topcoaches van Nederland is. Ze hebben uh, Marcel Brands uh, bij AZ weggehaald. Uh, ze hebben veel spelers gehaald, vorig jaar vooral. Daar hebben ze nu Narsingh nog aan toegevoegd. Ze hebben Van Bommel eraan toegevoegd. Ja, als het nu niet lukt in de redelijk kwalitatief arme Nederlandse competitie... dan lukt het nooit meer. Moet dit jaar gebeuren. Tom Boot. denk jij dat PSV dat, uh, dat gaat doen? Nou, ik ben het volkomen eens met Willem. Maar hij is ook te kennen natuurlijk. Hè? Maar uh, kwalitatief... Zeg je ja, PSV, maar ze hebben de eerste wedstrijd verloren. Ja. En nu plotseling, hij zegt 10 van de 12 hadden PSV. Nu is 10 van de 12 naar Twente toe. Ja, dus nee. Zo'n prognose. dat nee, uh... goed, je moet met prognoses, ja. dan moet je altijd achterbij een grapje, staan. Een grapje, ja. een grapje. Je staan. Maar is Twente voor jou ook weer een van de, nou, de kansen? Ja, als ik nu goed heb gekeken, vind ik het wel een hele goede ploeg met hele goede voetballers. En. Kijk, uh, Rupsje Nooit Genoeg, uh, Steve McQueen, die krijgt... Of, <laughs> Steve McLaren, die krijgt weer nog wat spelers erbij. Dus dat wordt toch een gevaarlijke klant. Is dat een gevaarlijke klant dan Gerbrands? Voor nou ja, kijk eerst mee op PSV. Ik heb ook gewerkt met uh, advocaat. En uh, ja, dat is inderdaad, hebben we terecht een topcoach genoemd. Uh, hij je zag vandaag in de krant dat hij ook alle problemen benoemde. Hij vertelde gewoon wat hij van die wissel vond van, van Mertes dat hij daar kritiek op had. En hoe hij dit ziet. En hoe dit, uh, dus ik weet ongeveer ook daar wat er gaat gebeuren. En ik denk dat, dat de grootste kracht geworden van PSV, dat deze coach er is. Hm. Want die, zal, uh, die heeft overal lak aan, die weet precies wat hij wil. En die zal ook elk incident benoemen. De dus zon in de pers dan benoemen. En gewoon zorgen dat, dat gaat veranderen. Want hij heeft zijn nek het gestoken. En hij kon maar voor één ding. Dat is landskampioen worden. En ik denk dat, dat PV gaat lukken. Ja, uh, AZ uh, heeft gelijk gespeeld hè, tegen Ajax uh, in de eerste speelronde. Um, ik kan zeggen moesten jullie daarvan bekomen of, of juist niet? Nou, kijk, het is zo dat als je van tevoren. dan krijg je het programma binnen. en dan roept iedereen. nou ja, uit naar Ajax. en dat vindt iedereen dan lastig. Ik was even van de weinigen die riep van... nou ja, volgens mij als je erheen gaat, het moet erop gaan komen. iedereen kan je best de eerste dag uit naar de arena gaan. en dan zien we daar wel hoe het, wat er gebeurt. We moesten voorheen tegen PSV staan in Twente waren we zo'n eerste wedstrijden. zei ook iedereen. nou, een moeilijke start. met de wonnen van PSV. en toen was het weer een wereldstart. Dus, maar als je eerlijk bekijkt, die wedstrijd. we begonnen niet zo geweldig. maar uiteindelijk de uitslag 2-2 is volgens mij wel. Was een redelijk beeld van, van, van de West, als je er een beetje objectief naar kijkt. We hadden het een keer in kunnen maken, maar dat, uh, dat was ook een beetje vertekend geweest. Dus laten we ophouden dat het een uh, redelijke start is. Voor en wat ons. was, vind ik wel een mooie rode draad, de doelstelling van AZ dit seizoen? Oh, die is bij ons allemaal helder. We hebben twee doelstellingen. En één wordt, uh, die is heel lastig zelfs. Uh, wij willen de groepsfase halen voor Europees voetbal. En uh, ja. top 5 halen van, van Nederland en ons plaats voor Europees voetbal. Dat en lastig te uh, hij, denk ik? Ja, maar kijk, wij, wij, dat is onze doelstelling. En dan gaan we ermee ja. in de slag. En uh, wij hebben tot nu toe acht keer dat al gehaald. In tien jaar dat ik bij AZ zit. En uh, ja, dat gaat, wordt een volle strijd. Uh, maar dat, dat is wel ons doel. En als we het niet halen, hebben we doel 1 niet gehaald. Zo dadelijk zijn we wel. Als je in de finale van de Europa Cup en dan zegt wat die doelstelling is... minstens bij de eerste twee eindigen, ja, dan is het wel heel erg makkelijk. Er is een beetje kritiek op uh, André dat hij zegt... Dat je laatste halfjaar zien we wel. Nee, dat moet aan het begin van een periode gebeuren. En dat heeft Tony ook gedaan tegen ons zie, moet je het maar weer afwachten. Nee, ik, ik, ik heb niet gezegd laatst alweer. Ik heb gezegd, we gaan nu vier jaar van tevoren niet zeggen... hoeveel medailles ze zullen halen. Ik zeg, als je dat wil weten, dan zullen we inzicht moeten hebben... in de kwaliteit van onze Olympische ploeg. En dan kunnen we ongeveer een half jaar van tevoren... een reële inschatting maken wat onze positie is. Nou ja, goed, jij zegt een inschatting maken. Je werkt of de uh, chef de mission, of technisch directeur, hoe die ook heet... Die werkt al vier jaar met die groep, dus een inschatting maken, dat kan je wel redelijk. En hij heeft nog gezegd, in 2016, wat komt het afrekenmoment? Gewoon letterlijk, het afrekenmoment. Dus die inzichten heeft hij wel, denk ik. Ja, ja. Ik, het is, ik, ik geef toe, het is mijn schuld. Ik heb weer het woord doelstelling in <laughs> de mond genomen. Maar ik wil toch okay. nog eventjes terug naar, uh, naar de eredivisie. Bijvoorbeeld naar uh, Marco van Basten. En, uh, en zijn Veen uh, Willem Vissers. Uh... Ik ga straks kijken. Ja? heren Veen, kwart van negen. Uh, ja, ik vind het eigenlijk wel sneu. Ik bedoel, ik ben heel benieuwd hoe hij zich uit gaat redden. Maar ja, hij heeft natuurlijk getekend in. Uh... Verloren eerste wedstrijd, hè, van de NEC. Ja. ja, maar goed, dat vind ik niet zo sneu. Maar ik vind meer het, het, het hele structurele sneu. Hij had natuurlijk. Uh, toen hij tekende, had hij nog zijn hele voorhoede. Dat wist hij wel. Ik bedoel, hij is ook niet gek. Mm -hmm. Hij had toen nog de voorhoede voor volgend jaar. Narsing, Dost en, uh, en Asaidi. En die zijn alle drie weg. En uh, nou was dat inderdaad wel redelijk voorspelbaar. Dat de topscorer van de Eerdivisie. dat hij weg zou gaan. Dat uh, Narsing ook wel weg zou gaan. Maar daar nog is wel heel weinig voor teruggekomen. Althans, er, zijn nu al wat, er komt nu een IJslander. en er komt uh, een Amerikaan. die dan pas uh, in, in januari komt. Nou, daar, heb je, daar heeft hij misschien al niks meer aan. als uh, uh, ze drie punten hebben uit negen wedstrijden. Dus ik vind het wel. Uh, ik snap het ook niet helemaal. Ik kan niet goed in de boeken van Herenveen kijken. Maar dat zij. Ze hadden een aantal jaar geleden echt het meeste geld. Ze hadden zo verschrikkelijk veel geld. Want ze hadden. Ze hebben Van Nistelrooy ooit voor veel verkocht. Ze hebben Soleimani voor 16 miljoen verkocht. Ze hebben heel veel spelers voor heel veel geld verkocht. En, en nu uh, doen ze eigenlijk betrekkelijk weinig nadat al die spelers weggaan. En dat vind ik toch uh, opvallend. Want je kunt als Herenveen, als club die ook vorig jaar nog nog bijna dit om de titel. He, er waren nog tot vier of vijf weken voor het einde... deden ze nog mee om het kampioenschap. En dan je hele voorhoed laat vertrekken... en dan eigenlijk gewoon niks terug doet. Ja, dat vind ik eigenlijk een beetje onverantwoord. Tot slot wil ik nog eventjes uh, naar uh, AZ... en naar uh, de volgende wedstrijd tegen Heracles. Morgen? Ja, dat is de laatste keer dat we tegen hem speelde was de finale in de beker. Ja. Toen, toen verloren we in de verlenging... en toen gingen zij naar de bekerfinaal en wij niet. Dus uh, dat was ons laatste resultaat. Dus, uh, ja, wij gaan wel ons best doen, volgens mij, om die wedstrijd te winnen. Doelstelling, winnen. Ja, dat heeft de coach <laughs> besproken nu met spelers vandaag en daar was ik niet bij. Nou hou ik erover op. Ja. Toon Gerbrands, hartelijk dank. André Bolhuis, dank. Willem Vissers ook en uh, Ton Boot. Fijn dat jullie hier wilden zijn. Ik uh, kan nog even afsluiten met wat uitslagen uit de Premier League. Arsenal tegen Sunderland 0-0. Queen's Park Rangers, Swansea City 0-5. Reading tegen Stoke City 1-1. West Ham United tegen Aston Villa 1-0. West Bromwich Albion tegen Liverpool 3-0. En uh, Fulham tegen Norwich City 5-0. Uh, ja, in de Duitse beker uh, was er een uh, grote, grote verrassing. Berlin-Ankara-Spoor won met 4-0 van Hoffenheim club uit de regionaal Liga Noord. Het vierde niveau in Duitsland versloeg het team. Waar Ryan Babel en Edson Braafheid onder contract staan. Tot zover de voetbaluitslagen. Daar komen wij even van bij. Dank dat jullie hier wilden zijn. Langs de lijn gaat om zeven uur weer verder. Met Ronald Boot. Fijne avond.